De Christendemocraat Wolfgang Schäuble blijft nog vier jaar de hoogste man op financiën, zeggen media. En ook melden media dat SPD-fractieleider Steinmeier terugkeert op buitenlandse zaken. Hij was daar al minister van 2005 tot 2009, toen ook onder Angela Merkel. De CDU-CSU van Merkel komt waarschijnlijk dit week einde met de namen van de bewindspersonen.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 Maar het is vanavond en vannacht bewolkt. Het gaat regenen. Wel is het eerst in het oosten nog opgeklaard. Daar daalt het kwik dan tot iets onder het vriespunt. Morgen trekt de regen weg en daarna schijnt overal de zon. Het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Het ene adviesbureau zegt... Om te verbeteren heeft u de beste mensen nodig. Het andere adviesbureau zegt...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 Ook apothekers en tandartsen gaan naar movier.nl slash zeker van inkomen Dit is Radio 1 BNN Today Willemijn Veenhoven Het is 4 over 9, een hele goede vrijdagavond Vrijdag hier in BNN Today sluit ik de week af. En dat doe ik deze week met Melle Runderkamp, Boris van der Ham en Mark Koster. En nog even, heel even terugkomend op net, want het is hier man. Het gaat maar door. Het slaat pan uit. En er werd net een belangrijke vraag gesteld aan Boris van der Ham. Mag je als politicus liegen over seks? Ja, onder bepaalde omstandigheden natuurlijk wel. Dat is namelijk privé, dus je hoeft niet alles te zeggen. We hebben het een paar weken geleden, of een paar maanden geleden gehad, bijvoorbeeld over Diederik Samson. Die wordt verdacht, hè, dat hij is nu uit elkaar van zijn vrouw, dat hij een affaire zou hebben met zijn assistenten. En toen werd er gezegd, ja maar stel je voor dat hij dan straks over een half jaar wel een affaire zou hebben met zijn assistenten. Dan heeft hij gelogen en dan zeg ik, ja jongens, zo gaat het leven soms dat je in eerste instantie denkt van nou nee, er is toch niks aan de hand en dat je dan toch verliefd op elkaar wordt en dat het uiteindelijk achteraf niet waar blijkt te zijn. Laten we een beetje mensen de privacy geven... dat het leven soms anders loopt dan ze van tevoren hadden gedacht. dus ik, ja, Liegen is een groot woord... Maar helemaal van tevoren nee, alles maar blootgeven. Alles maar zeggen over iets wat heel privé is. Niet ja, daar dan moet je gewoon helemaal niet over zeggen. Koster zit heel hard nou, met zijn hoofd te schudden. Meneer tuin die natuurlijk alles deed met iedereen. Of met alle mannen die hij wilde. Die kwam er meteen vooruit. En het is hem nooit aangevreven. Nee, dus niemand heeft Een goede het methode. Weer, ja, voor dus thuis eigenlijk met Maar ik wil hem wel. Zeker. En een, het tegenargument hierbij is Bill Clinton. Die over Monica Lewinsky. natuurlijk een juridische formulering gebruikte. Ja. Topjurist. I, I didn't have sex with that woman. Zeer denigrerende opmerking. Maar hij heeft hem achtervolgd. Er is gewoon een staatsrechtelijke vervolging ja. bij. Maar dat was, dat was een andere reden zit en daarachter. dat gewoon niet omdat hij dat, dat met haar had Het was onder gedaan. Ede, he. pas op. Ja. Dat, dat ja. is wat anders dan onder Hoes. Onder Hoes of onder Nooes? Nee, maar zo, hij, hij werd gepakt omdat hij had... Gelogen. Ja, maar daarom ken Kenneth het een... star achter hem aan. Ja. Niet om wat hij had gedaan. Uh, maar uiteindelijk. Dus ik... de, maar jij maakt het weer heel erg van zo wegbuiverig. Nee, en dat doen hoes zeg... En dingen zeggen ook: ach, storm in de waken. Dat maken zij niet uit. Ja, dat hebben zij. Ja. Dat, maakt, maar dat wat, maakt het publiek uit. Waar, waar, ik, waar ik een beetje toe oproep tot het publiek en tot de media is om als we nou allemaal zo boos zijn over dat mensen als Albert Verlinde en andere uh, society uh, uh, journalisten um, soms te veel in mensen hun privéleven duiken, dan zou ik zeggen hou eens de andere wang voor in plaats van dat te gaan kopiëren, dat gedrag. Ik zou het heel mooi zeggen, nou, zeggen dit gaan we mooi afronden, dit is een privézaak. En heel veel succes met je huwelijk. Ik hoop dat, het, dat, het, dat, het, dat jullie eruit komen. En daar laten we het bij... De volgende keer uh, mensen als Verlinde denk en Denk andere... dat Albert Verlinde daarvan leert? I don't know. Maar ik vind dat je niet, uh, omdat je maar een ander, is het, ander vindt... Even, was het daarom bedoeld dan dat Albert Verlinde er iets van moest leren? Ja, volgens precies. mij moet Onnooeste wat van leren, toch? Exact. Of ben ik nog en, en, en mijn punt is een beetje van... Ja, uh, kom op. Als, al, volgens mij is het helemaal opgeklopt vanwege Albert Verlinde, omdat daar een hak naartoe gezet moest worden, en dat even scherper oh. aanvliegen. En ik zou zeggen, la, leave hem alone en laat ze dat zelf uit, uh, uitzoeken. Ja, maar dat is precies wat je zegt in een nutshell. Wat, denk je dat Albert Verlinde daar wat van leert? Oftewel, het is niet, het is vooral vanuit heel veel kanten niet zozeer op Onnohoes gericht. Het is de aanleiding om ook Albert Verlinder te exact. kunnen tackelen. Nou, en dat dat vinden uh... jullie, dat ben ik niet helemaal... Nou, nou, ja, dat ben ik ook niet helemaal... De het is de burgemeester de van Maastricht. Het is niet, ja. We hebben ja. het niet over de burgemeester van... Uh, van uh, Waddinxveen. Al was het... hij dat geweest? Ja, nee, maar, ja. nee, maar dan, is, dan is het veel lokaler nieuws. Nu is het gewoon een burgemeester van een groot stad. Ja, en toevallig het is allemaal niet zo... Wat de, heeft de burgemeester gedaan. van Smallingenland. Jaren tachtig affaire. De heer Smallenbroek. Paar je neventjes veel. Aan de borsten van een vrouw zet. Man moest weg. Ja, maar. Ja, nee, maar je doet nou maar, weer, Je maar, begint nou weer van. Nee, nee, nee, nee, wacht nee, nee. Niet allemaal. Nee, maar wacht kunnen. even. Als het, een, als het de borsten van een vrouw zijn die dat niet wenst. dan is dat een hele andere kwestie. Dan ah. mag iemand van mij weg. want dat is namelijk. Ja. ongewenst intimiteit. Nee. Dat is hier dus niet aan de, de hand ja, geweest. Was dat is het groot verschil. Nee, wat maar het CDA nog groot. en dat mocht niet. Keurgetrouwde man. Ziet Faber zat er ook bij. Hè. Dat was er ook zo'n prominente CDA. Dus het heeft wel degelijk. Nee. privé en politiek. Raakt elkaar soms, zeker? zeker als je in zekere omgevingen verkeert, maar strikt conservatieve stad. Ik denk dat hij in Amsterdam anders was geweest, maar wat Willemijn zegt. Als van der Laan met een 24-jarige student in dat gedaan, had hij ook problemen gehad en dat heeft niets met vrienden te maken. Nou, nou, dat geloof ik volgens mij alles. Dat geloof ik niet. Goed, we hebben nog meer te doen. Bijvoorbeeld <lacht> sport. Ja, maar ik wil toch nog even. De handbal. <lacht> Uh, ik denk, gaan we eerst naar het handbal, zo te horen aan het damesgegil wel. Richard van der Waarden. Ja, het is leuk hier hoor in Belgrado, want Nederland speelt in deze laatste poolwedstrijd... tegen Europees kampioen Montenegro zijn beste handbal tot nu toe. Er zit veel snelheid in het spel. De schutters zijn goed op dreef en ik heb al een aantal prachtige goals gezien van Nederland. Nu ook weer is het Nieke Groot, de spelverdeelster op middenopbouw. Die scoort voor Oranje en zo is de tussenstand... Met nog acht minuten te spelen in de eerste helft. 10 voor Montenegro en 13 voor Nederland. Is wel interessant. Want als Nederland deze wedstrijd met vijf doelpunten of meer wint. Dan eindigt het nog als tweede in de pool En dat is een hele knappe prestatie. Als je weet dat Nederland is ingedeeld met Aziatisch kampioen Zuid-Korea. En ook met vieze wereldkampioen Frankrijk bijvoorbeeld. Nu weer een schot van Montenegro. En Marike van der Wal keert de inzet van Gnezovic. En dat is ook weer uitstekend. Ja, Nederland staat er in deze laatste wedstrijd tot nu toe. Maar het is nog lang. Ruim zeven minuten nog in de eerste helft. En een voorsprong dus van drie goals voor de ploeg van Bondscoach Henk Groenen. Frank Wielaert zit bij pexvolle Heren V0-1 nog steeds. Frank. Ja, 54 minuten onderweg en Zwolle probeert wel aan te vallen. Maar die muur van Vriezen, daar komen ze niet langs. Er staan er vier achterop en dan staan er nog drie kort voor. En dat zijn er een beetje veel om dwars door het midden heen te komen. Dat is wat Zwolle steeds probeert. Dat lukt dus ook voortdurend niet. Aan de zijkanten worden niet of nauwelijks gezocht. Acijente die daar af en toe eens moet doorkomen over de linkerkant. Die komt er niet aan te pas. Die speelt zwaar onder zijn niveau. En aan de rechterkant speelt Hiwat. En ook die speelt behoorlijk onder zijn niveau. Ja, dan heb je aan de zijkanten dus helemaal niks. Moet het door het binnen. Daar staan die zeven gewoon te wachten. En die zitten overal vrolijk tussen. Dan moet het komen uit een moment zoals we nu hebben. Een vrije trap van 30 meter van uh, Broersen die er achter de bal staat. Dat zijn de meest onmogelijke ballen om daar uiteindelijk op te gaan vertrouwen. Broersen doet het toch! Hij doet het toch! Van 30 meter. Een heerlijke streep. En eerlijk is eerlijk. Het is verdiend dat Zwolle uh, deze goal maakt. Want Veen doet niets anders dan wachten. Wachten, wachten, wachten. Dan heel hard naar de overkant rennen als ze de bal hebben. En kan met uh, Finn Bogason. En die kansen voor Heerenveen zijn spaarzaam geweest. Maar dat geldt voor Zwolle ook. En Zwolle krijgt dan deze kans uit een vrije trap. Een heerlijke streep van die centrale verdediger. Joost Broersen Noordveld graait, maar hij graait hartstikke mis. Dus kort na rust krijgt Pek uh, zijn verdiende loon. Namelijk de gelijkmaker tegen Heerenveen. En dan beginnen we eigenlijk weer een soort van opnieuw. Alleen hebben we in de tussentijd twee goals gezien. Bij Pek tegen Heerenveen 1-1 geworden dus. Mooi erben. Erben? Ja, ja, ja, ja. ja, dat is een muur van vriezen. En een schootshard was bijna een muur van dooien. Sorry. You, uh, er breken feestelijke tijden aan voor de ruim 3 miljoen Uruguayanen. Ze mogen voortaan de hele dag lekker ongestoord dikke Jonko's draaien. Deze correspondent legt uit hoe het zit. Als je ouder bent dan 18 en je hebt een paspoort uit Uruguay. dan mag je thuis 6 plantjes hebben. die maximaal dan 480 gram wiet produceren per jaar. Als je laat registreren, dan kan je straks bij de apotheek gewoon wit kopen. Maximaal 40 gram per maand per klant. Een wereldprimeur, al word je bij ons natuurlijk ook niet meteen opgepakt... als je een jointje rookt. En omdat wij natuurlijk wereldleider op het gebied van tolerantie willen blijven... is hier meteen het volgende drugsproefballonnetje opgelaten. Cocaïne moet gelegaliseerd worden. En dat vindt rechter Albert Partijn vindt de keiharde wereldwijde bestrijding van drugs zinloos. Partijn veroordeelt als rechter al 30 jaar drugsmokkelaars bij de rechtbank in Haarlem. Zijn conclusie, legalisering zou een heleboel geld schelen. En het is dus goedkoper voor ons allemaal. En bovendien zijn tabak en alcohol veel schadelijker dan een grammetje pure sos, vindt rechter Partijn. Liever een witte neus dan een peuk en een biertje dus, als het aan hem ligt. Heren Boris, jij hebt je jarenlang ingezet... voor de legalisatie van softdrugs. Meteen even naar die, die patijn, die rechter. Die zegt, nou ja, war on drugs stelt niks voor. En inderdaad, coke is, is zuivere kook is even goed of even slecht... als de bak of koffie. Dus laten we dat gewoon lekker legaliseren. Nou, dat laatste, dat is niet helemaal waar. Het is echt wel feller. Uh, uh, er is ook wel onderzoek gedaan door het RIVM, hè, die daar heel goed naar kijkt. En die heeft wel geconstateerd dat cocaïne wel echt wel even iets anders is. Zeker als je uh, weet hoe pure cocaïne ook hebben. Want dat is dan wel eens waar, er zit een natuurlijke grondstof in, maar het wordt gewassen met benzine. Ja, met, nou, ja goed, ga ja, maar, door. Ja, ja, dus het is maar goed, als je, dat, is het. als je dat beter zou doen, dan zou dat zelfs ook nou. nog wat schadelijker zijn. Het punt is, kijk, bij cannabis, misschien gaan we daar zo meteen ook wel over hebben. Want dat zou je nog wel kunnen legaliseren in Nederland. Want je kan de productie hier doen. Cocaïne groeit hier niet. Dus dat moet je dus wereldwijd doen. In ieder geval met Zuid-Amerika. Nou, dus je kan het hier wel legaliseren. Al zou je dat willen. Maar dat is niet echt haalbaar. Nou, um, we hadden enige... tot, tot in de jaren zeventig. de Nederlandse kookfabriek. En die haalden zo'n coca-planten uit. Ja, 40, 50. Uit, ja. uit Indië. Zeker, maar dat hebben we niet meer. Indië verloren. Uh, nou, ook de kook verloren. Uh, zeg maar. Verdorie, maar. Maar goed, je kan, je kan de bladeren importeren. Uh, en dat, en het hier dat het hier kan, maken. Dat, dat kan, doorgaan. maar die moeten dan wel ergens legaal uh, gemaakt worden. Want anders kan je ze niet zomaar importeren. Het is wel zo dat in Zuid-Amerika. de discussie. Die daarover niet stilstaat. Ik was een paar maanden, twee maanden geleden, was ik in Guatemala bij een congres. waar ook de president en de vicepresident zeiden: van we moeten dat eigenlijk gaan reguleren. want wij worden helemaal kapot gemaakt door de maffia hier. Ja. En het, het heeft niet gewerkt. Nou, zo, die, die landen, ook, ook bijvoorbeeld Colombia en zo, die willen daarmee aan de slag. Maar dat gaat erg traag. Tot nu toe is het heel veel taal. Maar als wij dat ooit willen legaliseren. Uh, en dan ook willen gaan reguleren. Dat je zegt, nou, jongeren moeten daarvan afblijven en dat soort zaken. En de kwaliteit moeten controleren. Dan zal je dat samen in ieder geval met Zuid-Amerikaanse Zuid ja, dus landen? Groot dus, het grootste bezwaar is, zeg jij, van we kunnen het hier niet maken. Nee. Dus we zijn dus niet, afhankelijk ja. van andere landen. Dus met cannabis is dus iets anders. Ja. Ja. ja, ik wil zeggen, in, in Zuid-Amerika staat die maffia het niet toe. Maar in de Verenigde Staten staat het ook al helemaal niet toe dat dat gelegaliseerd gaat worden natuurlijk. Dat wordt een beetje een, een streep door hun rekening ook. Nou ja, je ziet wel dat onder Obama euh, er wel iets meer, euh, laten we zeggen, pragmatiek is. Oh. Euh, praktisch nadenken rond drugs, met name rond cannabis. Uh, vroeger kreeg je een minimum uh, celstraf. Als je maar iets bij je had, waardoor dus alle cellen in Amerika propvol zitten... met mensen met hele kleine vergrijpen, dat kost heel veel geld. Dus vanuit bezuinigingsoverweging heeft Obama gezegd, uh, laten we dat maar afschaffen. Rond cocaïne, dat is nog wel heel ver weg. Want je moet je wel realiseren dat de georganiseerde criminaliteit om heen, die is echt. Kei en keihard. En um, ja, ik denk dat het niet morgen gedaan is. Nee. Met cannabis is het echt anders. Want in Amerika, ook in Noord-Amerika... Daar zijn, daar zijn ze op andere punten nog veel verder dan in Nederland. In veel zelfs staten zijn ze heel liberaal. Ja. En veel verder dan Uruguay. Want Uruguay wordt nu van gezegd, las ik ook in de Volkskrant... nou, dat is totaal anders dan wat wij hier doen. En ze lopen enorm voor. Absoluut niet waar. Maar als het alleen maar een soort logistiek probleem is... zou ecstasy bijvoorbeeld dan wel... en de Maan zou dat wel gelegaliseerd zijn. Maar XC... daar zijn we XC... heel goed in hier. Dat XC... XC... XC... maken allemaal we XC... XC... zelf. XC... Ja. Ik, heb, ik heb daar vorig jaar een boek over geschreven... De Vrije Moraal. En daar heb ik ook gezegd... Um, die drugs die van dichtbij komen... die zijn makkelijker om te reguleren. Ja. En ecstasy is dan eigenlijk de volgende. Want ecstasy is wat betreft schadelijkheid. Als je het he, niet met allerlei rattengif... en allerlei speed hmm, vermengt... Hmm. is het relatief... Uh, nou niet onschadelijk, maar relatief minder erg... dan bijvoorbeeld cocaïne en heroïne. Um, en als je dat zou reguleren, dan kan je dat uh, doen... omdat het in Nederland ook geproduceerd kan worden... Um, overigens niet helemaal, want je hebt wel je grondstoffen... ergens anders vandaan, maar je kan ze hier wel maken. Mm -hmm. Dus ik zou zeggen, als na cannabis gereguleerd uh, worden... dan zou je dat ook later met exercitie kunnen doen. Maar in hoeverre is schadelijkheid überhaupt een argument? Ja. Ik bedoel, ja. ik bedoel, mensen moeten toch in principe zelf weten... hoeveel schade ze zichzelf aan zouden Ja, maar je maken. moet wel... Dat is waar, maar ik zeg, zeg een paar dingen. Eén gaat het over schadelijkheid. Twee gaat het over logistiek. Mm -hmm. Logistiek, sommige drugs zijn makkelijker hier te maken en te reguleren. Over schadelijkheid. Ja, ik vind dat mensen vrij zijn in principe. Maar wel boven een bepaalde leeftijd. Dat geeft volwassen. Nou, zo vanzelfsprekend is dat niet onder alle jongeren. Maar dat vind ik. Dan moet je heel hard op handhaven. En ten tweede kan je wel zeggen, sommige drugs zijn zo gevaarlijk, zoals heroïne. Dat als je er maar aan begint, dat dan eigenlijk je niet meer daarnaar terug kan komen erop. En dan mag je best wel als overheid zeggen. Nou, ja. daarbij. Houden we het toch zoveel mogelijk uit ja. de supermarkt? Ik kan wel gewoon accijns heffen. Als iets, <laughs> zoals, als iets heel schadelijk is, ja, dan heb ja, je accijns. Dat, dat, dat kan. Zoals de economie werkt. Als iets ja. slecht is, dan heb je accijns. Waarom ja, in, kijken we daar met drugs niet zo naar? Nou ja, allereerst moet je niet over drugs hebben, maar over specifieke drugs. Bij cannabis is het zo dat ja, als nee. je dat morgen zou legaliseren, dat het ongeveer een half miljard BTW en andere accijns zou kunnen opleveren. Dus dat zou een mooie bijdrage maar zijn. Hoe zou nou uit de crisis? gewoon dat in, in de supermarkt kosten? Ik, ik heb even zin. Een productiegrammetje. Ja, gewoon. Maar met dat 74 cent per gram geloof ik kost het daar uit mijn hoofd. Ja, zoiets is erop. Ja, maar. 50, maar je weet nou. je, het punt is een beetje wat ze in Uruguay... Nie, even over de cannabis. Hè? Want er wordt gezegd dat het zo heel veel anders is dan Nederland. Dat is niet zo, want in Nederland mag je vijf planten hebben. Nou, daar zes. Ik ben wel eens in Oakland en uh, in, in, uh, in uh, Californië geweest. Dan mag je 76 planten hebben. Ja, maar hebben. daar worden nu gaan bedrijven die licentie krijgen... gaan de wiet produceren. Dat is natuurlijk heel anders dan bij ja, ons. Ja, als dat zo is, dan is het een stap vooruit. Ik heb dat niet helemaal begrepen. Als het zo als is, is ik het. Als, als, als dat zo is, dan is dat wel een goede situatie. Want ik vind dat als je cannabis uh, zo gaan uh, verbouwen, dat je dat onder goede omstandigheden moet je Moet je reguleren, door, ja. moet je reguleren ja. zodat je minder uh, bestrijding gebruiken. En dat gebeurt niet als mensen alsnog thuis met een paar plantjes nee, gaan zitten. Dat is bijvoorbeeld ja. in Amerika zo, ja. dat je dus een soort van club vormt en dat ja. mensen die spullen aan de club moeten geven, nou dat is allemaal ontzettend intransparant, dat moet je echt niet hebben. Het, het heb Spanje, geloof ik ook. Exact, oh. dat moet je niet doen. Nee. Maar wat ik begrijp, het is niet de overheid die gaat telen, dat doen gecertificeerde bedrijven, maar ze gaan het wel controleren. Maar dat is de melkunie. Dit is gewoon ja. een beetje goeie melk. Nee, maar je, moet, je moet er dan ja. ook echt nuchter naar kijken. Echt nuchter. Ja, ja. Dat, dat, ik denk dat, dat je het niet. zo moet doen zoals we dat ook met bier doen. Ja. Um, he, Heineken, en mevrouw, mevrouw Heineken, meneer Bols, die, die maken dat voor ons. Maar wel onder bepaalde wettelijke omstandigheden. Ja. Nou, dat kan je ook met dit soort dingen doen. En nog anders maar even naar Uruguay. Daar is het goedkoper, dus, 74 cent. We gaan naar Richard van der Maren. Het is gezellig daar. Ja, in Nederland speelt echt uitstekend handbal. Het beste handbal tot nu toe in het toernooi hier in Servië. In Belgrado. Het laat zien dat het nog niet klaar is hier op het WK. Een heel groot ...contrast met afgelopen woensdag... ...toen Nederland plichtmatig speelde... ...tegen Congo. Speelsters waren absoluut niet tevreden... ...gisteren op de rustdag... ...is er uh, gesproken met de hele groep, met de coaches... ...en toen is gezegd dat het echt anders moet. En nu zie je vanaf het begin, en dat is toch ook wel weer het leuke aan sport... ...dat er ineens een messcherp scherp team staat. Woensdag als individuen, nu echt als collectief. En er gaan heel veel mooie schoten van afstand, die gaan er gewoon in. Jesse Kramer, Nieke Groot, Lois Abbing, ze zijn allemaal uitstekend op schot... ...en we zitten bijna bij de rust. 30 minuten is handbal per helft en Nederland leidt met 18-14... Tegen Montenegro. En Montenegro is de Europees kampioen. Stond zelfs in Londen tijdens de Olympische Spelen in de finale. En dus levert Nederland op dit moment een prima prestatie hier in Belgrado. Vijf doelpunten verschil op het eind. Dat zou betekenen dat Oranje zelfs op de tweede plaats eindigt in de pool. En dan treft het of Servië of Denemarken. Dat moeten we allemaal nog even afwachten. Voorlopig gaat het in elk geval de goede kant op. Nederland leidt vier doelpunten verschil. Bijna halve week. BNM Today. Zet een punt. Achter de week. Ik ben zo benieuwd wat er na de Beastie Boys komt. Na de Beastie Boys. Ja, een nieuw plaatje van een beentje uit Brisbane. Dat heet Hey Geronimo. Vond ik een hele leuke naam voor de band. Ik niet waarom. Ik had nog nooit van dit beentje gehoord. Het is buitengewoon vrolijk. En dat is ook wel eens wat waard. Toch? Want ik draai soms van die hele duistere showstoppers op vrijdagavond. Nou, Dit is het dan zeker niet. Dit heet Carbon Affair. Dit is Hey Geronimo. Yes. Hey, Geronimo. Superleuk. Is dat vrolijk of niet? Leuk, leuk, leuk, toch? Gaat leuk. Carbon, carbon Affair uit Australië. Het is de Zuidse stad van Australië. Oh, Brisbane. Brisbane. Ja. Um, <laughs> Voetbal, ja. Nee, ja. ja. Ja, vind ik, ja. Frank Wielaert. Is, is hij blij, die Wielaert? kleine ja, ja, Ik vond het in het begin, dacht ik, het is wel een beetje een blije geitenmuziek. Maar eh, de achter, toen die gitaartjes erin kwamen, vond ik het ook leuk te vinden. mis met blije geitenmuziek? Helemaal niks. Ik hoorde het verder ook niet. Ik vond het gewoon geitenmuziek. Ik doe zo weer met mezelf terug te ja. Geef niks. Het was best leuk, uiteindelijk. 1-1. <laughs> hey, en het is hier ook best leuk. Is leuk. Ik hoor mezelf terug, jongens. Heel erg roog ook. 1-1 dus en uh, Zwolle probeert aan te vallen en dat doen ze zo, zo, zo goed mogelijk door zoveel mogelijk kansen te creëren. Dat lukt ze niet heel erg goed. Ik ga heel snel stoppen met flitsen want ik hoor mezelf zo dergelijk terug dat het heel vervelend wordt. Eerst even Vinbogason 2-1 laten maken en dat gelukt. 70 minuten zijn we bijna onderweg. Daar is dan zo'n koudertje van Heerenveen. En Vinbogason gaat voorop. Hij miste al zo'n bal eerder in de tweede helft. En nu maakt hij hem wel. Fynn Bokasson zijn tweede van de avond. En Zwolle kan weer opnieuw beginnen. Want dat staat opnieuw achter. Nu met 2-1 tegen Heerenveen. Ik vind het zo zoet dat Zwolle op zijn t-shirt heeft staan. Kraanwater graag. Er ja, ja. is een enorme schritten. rel over geweest twee weken geleden. Dat hebben we gemist. Ja, want dat ging dan weer kraanwater. Het gaat om dat mensen kraanwater, dat dat goed water is. En er was dan weer een, concurrentie, vervalsing, weet ik veel. Heel gedoe. Maar ik vind, het, ik, vind het ook, ik vind het ook heel lief. Heel zoet. Ja. En fin, fin een achter, ja. Ja, precies. ja, dat is een beetje een beetje een beetje Ja. beetje een beetje een beetje een beetje een het een het een de een de een beetje een beetje leek het dinsdag wel of Zuid-Afrika in de finale van het WK stond, maar dat was niet zo. Nelson een maar die bar zelf werd er in een stadion een Toet een wereldleiding was erbij. Het was zien en gezien worden in Johannesburg. En echt een beetje een beetje je beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een een woordje. Nelson Mandela reminds us that it always seems impossible until it is done. That we can choose a world to find, not by our differences, but by our common hopes. Dit was de Cubaanse leider Raúl Castro. Para abrir el camino hacia una nueva Sudáfrica, no racial. Mandela. En de baas van de wereld, Ban ki is Kimun. a van who May he rest in peace and eternity. Ja, gelukkig voor de familie was er ook nog heel, heel even tijd voor een kleindochter. We salute you, Madiba, Kala. Geen idee wat ze zegt. Zondag wordt Mandela begraven in het dorpje Kunu, waar hij opgroeide. Mocht je toevallig niet zijn uitgenodigd, dan kun je bijvoorbeeld naar de Melkweg... waar kunstenaars en artiesten een eerbetoon aan de Zuid-Afrikaanse gigant brengen. Juist. Wij, ik zit even verstrikt in mijn computersysteem. Ik kan het even niet meer vinden waar we gebleven zijn. Ik Bij kijk Mandela. even. Ja, nee, snap ik. Maar we, ik moet toepraten naar een, naar een andere quote. En dan moet ik die wel even voor mijn neus hebben. Ik heb hem. Um, want Melle, jij. Um, wat, we hebben het over de speeches die die dag zijn gegeven. Ja, uh, wat ja. er goed en wat er slecht was. En deze speech was wat jou betreft verreweg het allerbeste. The world thanks you for sharing Nelson Mandela with us. His struggle was your struggle. His triumph was your triumph. And your freedom, your democracy is his cherished legacy. Oftewel, de gehele ja, speech van Obama wel, bijna ja. 20 minuten. Je vond hem schitterend. Ja, nee, het was een hele mooie speech, zeker. Ik bedoel, ik weet niet of het helemaal uh, terecht is dat hij hem uit mag spreken op dit moment. Maar, uh, Want? Nou ja, ik bedoel, als je, als je, je mond, uh, de mond zo vol hebt over vrijheden. en uh, dan is iets als uh, Quantanamo-Bemers sluiten misschien nog wel uh, het eerste wat je zou moeten doen. Uh, als je vraagt om andere wereldleiders. Uh, om dissidenten... Um, ja, ja nee, ja. Ik vind dat vond ik heel erg. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Nee, je Groot denken. als je als je onze ja, al al dat. Nee, vertrouw, nee, nee. Ik, ik wil best wel groot denken. En, ik, en ik, ik, <laughs> ik heb ook gehoord. Ik las op Twitter ook dat hij uh, dat, dat in verband met Snowden en Bradley Manning dat hij daarom niet dat mag zeggen. Dat vind ik niet terecht, want dat zijn daar kan je gewoon iets juridisch genoeg ja. zeggen. Maar Quantanamo Mobé, dat is ja. gewoon een, dat is iets wat komt uit... Heeft, hij heeft ja, Melle dus hij heeft uh... Quantanamo Mobé niet ingericht. Hij had hem uit moeten richten en maar dat hij... lukt hem niet. Nee, dat zal nee, is... wel, wel halverwege zijn tweede ja, termijn... Goed, ja, ja, was, een... was een mooie speech. Dat ja. ja, ja, was een ja. speech, nee nee, nee, nee, zonder meer. Die, wie vond je het allerslechtst? Uh, ik vond die, uh, die man waarmee hij was... Uh, op, op uh, Robijn, want ik vond ik echt verschrikkelijk dat ja. was echt een soort uh, vriend e, ja, ja, ja, ja en toen en toen en toen en toen van al ja heel veel ja, ging dus een hele het hele vriendschap <laughs> die ging, die, vanaf van, den van, den van minuut op minuut te vertellen uh, ja, het was heel schattig maar het was echt niet om daar niet meer heen te komen ik vond die uh, de Braziliaanse president ook, ook uh, ja. verschrikkelijk ja, maar de meest interessante was eigenlijk natuurlijk Jacob Zuma... Ja. de huidige president van ja. Zuid-Afrika. Obama, die was zei... Niet goed, nee, die was niet goed. Maar Obama zei van... het is zo belangrijk dat je ook je leiders moet kunnen tegenspreken. Dat gebeurde ook massaal. Er werd ja. uitgefloten. Zuma, die is corrupt en die heeft maar, laat zichzelf ontzettend verrijken. Je ziet ook dat het ANC in Zuid-Afrika er heel slecht voor staat. Hij was ook gelogen over zijn seksleven. Hè? Ja, maar zeker. Ja, Ongezwijfeld. <laughs> uh, als je onder, onder de douche gaat... je geen Maar 66% van de stemmen kreeg... de. ANC bij de vorige verkiezingen. Maar ze gaan nu tuimelen in opiniepeilingen naar 50 En dat is interessant, want dan krijg je misschien straks... een coalitieregering van ook oppositiepartijen... eindelijk in Zuid-Afrika. En dat is, dan gaan we echt testen of Zuid-Afrika... werkelijk die democratie is die Obama... of die Obama wil, maar ook... Ja. als zijn ja. dela heeft willen stichten. Dus het is interessant um, hoe dat nu gaat. En ik vind het eigenlijk alleen maar heel goed... dat die president zo werd uitgefloten. Dat is een teken van kracht van Zuid-Afrika. Uh, denk ik ook. Ja, maar, de, dus de vraag, het is maar het is wel de vraag hoe lang die man president blijft hmm. natuurlijk. Oh ja, hij heeft wel een ja. motie van wantrouwen oh, in, tegens, ja, nou ja, in tegenstelling tot Ommo denk ik dat, dat Zuma dit niet overleeft. Namelijk deze corruptie schandalen. Maar dat... <lacht> uh, um, uh, maar dit, dat was gewoon een hele, hele waardeloze speech. Ik, bedoel, dit is wat, ik las dat... Hoe heet die? Van de NOS Bram Vermeulen. Heet die nee. uh, die tweet iets van... Dit was, het, dit was het moment waarop uh, Zuma... Zeg maar, zijn predisantrol kunnen redden. En dat heeft hij niet gedaan. Ja, en dat klopt ook. Wat ik het mooiste vond was dat Abdelkader Bernali tijdens uh, al die speeches... en vooral toen Obama bezig was, zich op Twitter afvroeg... Uh, weet iemand waar die doventolk het over heeft? Die vroeg dan tijdens dat ding uh, zich af of hij het, het een beetje goed doet. Dat was ja. eigenlijk de vraag. En toen kwam dat hele verhaal achteraf. Toen dacht ik, ja, ik vond hem ook al zo, zo gang... Hij, boys, hij, boys from the Hood. Hij toen keek wel raar, hè? Ja. Hij keek heel woest. Ik deed alsof ja. hij een beetje uit South Central kwam. Hey yo, weet je? Yo. Ik <lacht> vond dat, dat hij dus ja. zo opvallend weinig in beeld was... voor een, voor een dove tolk. <lacht> ik denk dat de cameraman meer wist. Hij over de deze afgesneden. Afgesneden. Nee, ze kunnen doven ja. Dat ja. helemaal niet. Do, Do, zijn een dove cameraman die heeft gedacht, dat klopt niet, joh. Het zijn hele leuke filmpjes dat hij zo'n hondje... van ballonnen in elkaar vreugelt. met al die gebaren. Die zijn heel mooi. We zetten er een punt achter, want ja, Freddy... Ook mag ik een keer? Mag. Dit is Radio 1. 1 minuut over half tien, Nationaal met Freddy van Tijn. In de Amerikaanse staat Kansas is een man gearresteerd... die met een auto vol met explosieven een terminal van het vliegveld van Wichita wilde uh, rammen. Wichita. De man wordt verdacht van een poging tot steun aan Al-Qaeda. Hij werd al een half jaar in de gaten gehouden... omdat hij had aangekondigd dat hij een gewelddadige jihad wilde voeren tegen de VS...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 Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. mooi bericht. Ja. Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. We gaan verder met de voetbalhooligans. Rolof. Het kan verkeerd jongens. Twee weken geleden zaten we hier nog als apen... met zeven lullen trots te zijn op Ajax... naar de overwinning op Barcelona. En Deze week dragen we rouwbanden en hebben we onze lichaam met as ingesmeerd... Ja. naar de pot tegen Milan. En Dat zag er na 22 minuten nog lekker uit. Palsen wordt flink meegenomen door Montolivo. Pats! Boven op de enkel. Een kaart gegeven aan Montolivo. Ja, een rode kaart. Het is een smerige, een gore overtreding. Maar Montolivo komt er niet mee weg. En dit is dan... De Ruim 70 minuten zat heel Nederland te kijken naar een vallende balotelli. En hoe goed Italianen een bal tegen Amsterdammers aan kunnen schieten om een ingooi te versieren. Ja. En hoe prachtig ze bij de cornervlag een bal kunnen vasthouden. En heel even veerden we nog op. Van Rijn moet de bal inkoppen. En daar de omhaal van Klaassen. En die gaat net naast. Oh, wat was Ajax daar nog dicht bij een goal. Maar nu is er afgefloten door Webb. En dan heeft het niet zo mogen zijn voor Ajax. Ajax door naar de Europa League tegen clubs als Jopper, Quasi, Flapstok... Maccabi, Bella, Kurka, Dynamo, Benga, Benga. In het centrum van Milaan was het gelukkig wel lachen. Ajax-fans lieten eraan zien dat ze heel goed Ajax-hooligans kunnen roepen. Het leverde vijf gewonden op, van wie drie zwaar gewond en zes arrestaties. Ajax gaat onderzoeken hoe dat kon gebeuren. Mocht je nou Ajax-fan zijn, troost je dan... Je had ook voor PSV kunnen zijn. Dan moet je volgend jaar op bezoek bij Top Os en Almere cities. Een drama was het. Ja, en het ging dus flink mis. Uh, al die rellen die de, we hebben gehoord. Uh, Melle, seizoenskaarthouder. Ja. Annex, part-time een. Nee, valt te mee. part Van hooligan. Ajax. Jouw clubje is het. Um, en ja, goed. Volgens mij zijn jullie allemaal regelmatig in de arena. Jij ook, Erik? Ik leen mijn kaart uit tegenwoordig. Koster, oh, jij ik niet. Ik alleen maar Morris. kom ik in de arena voor Sensation. Niet voor de Ajax. White? Z Absoluut. Ja, ja het ah, bestaat nee. niet meer, toch? Het was een treurige aangelegenheid. En opvallend, een van die vier slachtoffers... Mellen, jij ja. weet wie dat is. Nou, dat, was, dat verscheen toevallig vandaag in het nieuws. Dat ja. is de zoon van... Uh, jo van ja, dat, dat is, ja. en dat is En dat is dus de man die op, een paar, op zijn het dak van zijn boerderij Jezus Red... heel erg groot had geschilderd. Okay. David van Ooyen. Dav ja. En zijn zoon heet David van Ooyen. Ja. Ja. En dat is een van die jongens die, die is neergestoken. En dat is dus niet waar, dat Jezus redt. Nee, hij is niet dood. Maar het bloed spoot uit mijn kont... Uh, was de quote van vandaag. Uh, die hij uh, mes de wereld ontgooide. Hij kreeg een mes in zijn kont. En... Uh, uh, en ja, die, die jongens, maar die had dus al een stadionverbod ook. Ja. Dus die jongen is met is stadionverbod die varen, afge, uh, die is kinderen, afgereisd naar Milaan. Die vaas is een hele, hele stijle christelijke man. Ja. Die, die donder en bliksem over ons uitdondert. Met een bus wordt landrijd met Jezus. En 16 ja, dus kinderen. En zoveel kinderen dat hij niet weet waar hij uithangt. <laughs> <laughs> <laughs> Dit kind is dus een beetje ontspoord. Dat is wel, dus, dus, ja, Het is dus van, niet waar. Het is dus niet waar. Ja. Jezus redt niet. Nee. Jezus nee. verliest ook wel eens wat. Maar goed, die jongen heeft dus, jij zegt al, dat is een, een bekende. En die heeft uh, dus nou, ja, nee, daar, niet Dat van nee van, maar van, uh, hij heeft een stadion verbonden uh, ja, bedoel ik. Ja. En daar wordt er gezegd, vandaag nog een heel stuk in de Volkskrant... over um, uh, het, het, eigenlijk, uh, het succes van de Nederlandse aanpak van voetbalhooligans. Die combiregeling, de mm. meldplicht gebiedsverboden. Uh, en daarom gaan die jongens, en allemaal de jonge generatie, oh. dus daarom gaan ze lekker rellen in het buitenland. Ja, ik vind dat altijd een klein beetje kort door de bocht. Maar, de, uh, maar het, het is wel zo. Is jouw krantje, dit dat is Ja, wel. nou ja, hé, hey, ik hoef niet alles... Mee, <lacht> ik, dat zijn nogal wat letters, ik hoef niet met alles <lacht> in te zijn. Nou, ik vind dat je daar... Dan heb je maar... daar aardig wat voor over. Dan heb je daar aardig wat centen voor over om naar Milan te reizen. niet geen wedstrijd ja. te zien voor, weet ik hoeveel, honderd euro met een uh, trein of wat dan ook. En dan daar, daar elkaar een beetje elkaar gaan staslaan. Uh, ik vind bov dat, uh... Bovendien kan je even goed zeggen dat in Nederland zelf, dat er ook niet heel veel voetbal gerelateerd geweld is, buiten de stadions. Dus het is ook niet zo dat ze in Nederland nog heel veel met elkaar afspreken. Ja. Het, is, het is gewoon een heel erg gemarginaliseerd probleem. Vorig jaar is het zo dat de, uh, het aantal arrestaties in de hele, hele, het, hele, het hele seizoen... was lager dan het aantal gearresteerden op Lowlands dat jaar. Dat, dat, en dat gaat over... Nou, hoeveel wedstrijden zijn dat? dat 34. Is, uh, in, nou, nee, het zijn meer dan 34 wedstrijden natuurlijk. Twee keer 34. Toch? Nee, nee, 34. Maar goed, nu net dan de laatste periode. Nee, nee, Veel geduld. 34 keer 18, natuurlijk. Ja. Ja, 17. Goed, we hebben op. nog ja, twintig minuten We ja. nou? dus, uh, doe dat ja. straks even maar je, je leest natuurlijk wel nu heel veel gedonder uh, met Celtic en uh, nu dit ja uh, helaas, dat, to, helaas dat is dat is dat in t, allemaal, bijna allemaal Ajax waar dat, ja. uh, waar dat gebeurt de laatste de, de, de, de, de, dit seizoen uh, dan maar, maar, dat je natuurlijk ook Nanti dat je dat je, je, je, je, je in Feyenoord ja de Volksant schrijft het is de, de, de vijfde generatie worden ze genoemd door politie allemaal jonge jochies 18, 22. ergens ja, daartussen ja. en die uh, en het is ook een beetje de, de oude supporters die, die kijken daar een beetje frown de pan Die denken: wat gebeurt ons wordt, nou? Dat wordt ook al tien jaar gezegd. En ja. dus toen vak 410, zeg maar, begon. Nou, maar toen werd het, ook, millen, al, toen werd het toch... ook al gezegd dat, dat, dat, dat de website ja. was een beetje, waar, ja. een beetje de oude mannen... die op jongetjes neerkeken. En daar is ook best wel een tijd heel, niet, niet echt heel veel gebeurd. Maar Melle, jij, jij, jij zit daar vak 14, dat is het sfeervak, maar dat is ook een vak wat een beetje disciplineert, heb ik het idee. He, dan moet je meedoen met die trommelaar. En Want vak 14 is het vak? Dat Va is, ja, het het is het sfeervak. Sfeer sfeer vak. Vak. Dat is dat vak. echt heel het leuk en dan zingen ze echt hartstikke leuke liedjes elke keer. Maar is het nou niet zo dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat graag, het hooliganisme... een soort van meer een feestkarakter heeft gekeken... en dat dat daarom in die stadions wat leuker is geworden? Nou, nee, nee. want ik denk dat, je, dat is echt een, Het verschil tussen F-Side en F-Side is heel erg gestoeld op een Engelse geest. Dus ja. dat is heel veel zingen en veel... En, maar en, daar en, zitten en wel echt oude mannen. Nou, nee, maar f is dat zijn Tifosi. Dat is veel meer Italiaans. Dat is ja. vlaggen en banier en dingen. Maar dat, dat heeft verder niks te maken met of dat hooliganisme een feest geworden. Want in Italië zijn even goed heel veel hooligans. Sterker nog, bedoel, als je, als je boeken over, over hoe, als je je corona in... leest... dat, is, dat, is, dat ja. is vele malen ernstiger... dat je hier ooit in Nederland wel zal treffen, bijna. Dus, uh... Maar er wordt nu wel gesproken over uh, om, om op een, een of andere manier toch die hooligans aan te pakken die naar het buitenland gaan om te rellen. Want jij, jij bagatelliseert het een beetje. Maar er no, zijn wel nou mensen nee. die dat wel een probleem vinden. Ja, nou nee, het is natuurlijk een, een probleem. Is een probleem. Nee, ja. ik, ik zal niet zeggen dat het, dat het, niet, dat het allemaal wel met ja, mensen die naar buitenland vind, gaan. Ik, ik snap niet hoe, de, hoe, hoe, hoe, hoe je, v, hoe, in je, je het haast, ja, hoe je het in je hartstikke haalt om, een, om een, laat me zeggen, een treinkaartje naar Milaan te kopen. Om daar je in je kont te laten steken. <laughs> Sorry, maar ik ik er helemaal niks van. Ja, toch? Oh. <laughs> Dat was hem hoor. <laughs> maar nee, maar. Oh, Jij doelt op wie uh, precies? Uh, <laughs> <laughs> maar, uh, nee, maar nee, maar ik bedoel, het is natuurlijk. Wat je zou kunnen doen bij dit soort mensen. is natuurlijk gewoon te zeggen. Uh, je moet je gewoon melden. Uh, net zoals dat je dat in ja, Nederland doet. Van der Laan stelt dat voor, geloof ik. Dan moet je hier ja. melden. Als, ja. als Ajax in Milan speelt. Ja, maar dat wordt ook al heel. Dat, maar dat is een onderdeel van die voetbalwet. die maar niet uh, doorgevoerd wil raken hier in Nederland. Het heeft niks met die voetbalwet. Nou te maken. wel, want daar, daar, op, daar, daar zit die melding. ook in. Je kan er ook apart invoeren. Ja, maar dat maakt niet uit. Ik ben daarvoor. Maar dat geldt even goed voor, voor, voor wedstrijden hier. Dus mensen staan Want ik, uh, ik denk dat ik. ik heb drie, wij hebben drie seizoenkaarten heb dus ik met mijn vader en mijn oom ga ik altijd. En dat is het heel vaak dat er iemand niet kan en dan neem ik iemand anders mee. Ja. Ja. Ik heb niet het idee, als ik het stadion in ga, dat er onwijs streng ge, ge, geselecteerd wordt op, op wie ik meeneem. En volgens mij kan ik best wel makkelijk iemand meenemen in een stadion. Volgens mij is dat niet heel lastig. Maar ah. dus ook in het buitenland, bedoel je? Nou, in het buitenland weet ik wel zeker. Want ja. die gasten gaan erheen en die, die ah. proberen nee, daar die worden, een kaartje te kopen. Ja, nee, die proberen daar een kaartje te kopen. Maar, maar in principe ja, als nee. ze... Is, is, daar, is daar geen combi-regeling voor? Is nou, dat, dat, nee, nee, nee. dat is wat oh, okay. Van der Laan voorstelt. Die zegt dat ja. zouden ook een Europese combiregeling regeling hebben. Lijkt uitkomen. mij dan wel, ja. Want dat, dat, in zoverre heeft het... Dat, bedoelt, het is wel teruggedrongen in Nederland, De, door die, ook mede door die combi-regeling. Niet iedereen is er blij mee qua supporters, maar volgens mij heeft het wel ook zijn werking ik, ja, gehad, ja, toch? Ja, je maakt het wel, want bijvoorbeeld een wedstrijdje ADO-Utrecht, waar ik laatst was. Allemaal mars die je wordt allemaal, he, helemaal dat vak in gejaagd, dat is gewoon een afgeschermd gebied. En er gebeurt dan echt niets meer, dus het is wel echt helemaal afgericht. Er eens nog iemand naar binnen glip, hè? die, die AZ-jongen, of toen, toen AZ-Ajax... Ja, ja, ja. waar dit het veld op liep, die, die, die aan de cognac uh, ja. gedrogeerde puber. Dat was natuurlijk zo'n geval. Ja. Die, maar over het algemeen is het toch best wel netjes geregeld. Maar zouden er... Nou ja, maar ja, ja, even heel stom gezegd, jij, jij reist niet, ik, ik doe het zelf uh, ook niet... maar ken wel mensen die met die com-regelingen reizen... en je wordt, je wordt gewoon, op, op het moment dat je zeg maar zegt... ik ga naar die wedstrijd, word je als crimineel behandeld. Ik weet, ik weet niet hoe ik bedoel. Dat, dat, dat wordt elke ander. Het, het ja, maar... werkt dus wel in de zin van en, en, dat er minder overlast is. Het, is even afzien van het plezier. Bij de stadions oh, ook. Het is misschien niet gezellig, maar ja. voor die mensen werkt, die wel. gaan. Maar dat, daar kies je zelf voor. Maar het is wel echt afgericht. Ja, maar ik vind dat wel, ik vind het wel, dus je kiest er zelf voor om er te gaan. Dus je kiest er zelf voor om als, als crimineel behandeld te worden. Nee, dat maar ja, van oudsher is het zo dat de, de uitwedstrijden toch bezorgd, bezocht worden... door de harde kern ja. die gaan. En dat zijn over het algemeen, ja, dat zijn die jongens die heel fanatiek zijn. Laat ik het daarbij laten. <lacht> uh, um, dus ja, daar moet op gelet worden. Dus het is niet zo heel veel. Nee, nee, nee, maar ik, ik zeg niet dat er helemaal geen, dat, dat, dat er helemaal geen repressie hoeft te zijn. Maar dat je dat iedereen... Maar wat, vreder... wat wil je dan? Dat, nou, je, dat ze weer allemaal zelf een kaartje mogen kopen. En dan, uh, dan nou, een beetje ik, naar binnen ik, dat, dat, dat er heel veel combi-regelingen dat dat echt meer dan overdreven is. Dus dat je voor RKC uit een, een combi-regeling moet, moet dat, dat slaat neer. Even dus. nog heel even voor de helderheid: combi-regeling, dan moet je je, koopt je kaartje, maar je wordt ook, ook vervoer. met, met ja. allen vervoerd. Ja. Dan dus je gaat vanaf de arena, je meer, je, wordt je, dan dan je, dan je een bus en wordt je een soort kluis daarheen gebracht. Nee. Dan word je in een hek als voor als, als. Dus jij zou zeggen, zeggen ah, van alleen combi-regeling voor risicowedstrijden bedoel je. Sowieso, ja, Maar je zegt zelf bij Lowlands en meer arrestatie, het werkt dus wel. Ja, maar dat is een oorzaak gevolg. Dat vind ik heel moeilijk om te zeggen of het, of het echt daardoor komt mm. dat het werkt. Maar goed, we hadden het even, even terugkomen. Want dan bestellen we een dikke punt achter. Uh, de dikke vette kop van uh, vandaag. Europa, strijdperk voor nieuwe Ajax-hooligans. Gaat het dus dat Europa het nieuwe strijdperk is. Moeten er Europese regelingen komen? Zo, dat soort regelingen? Die nou, ik zou ook zeker zo'n meldingsplicht voor, uh, voor mensen met stadiongebouw. zou ik zeker ja, In Nederland ja, melden als Ajax ergens anders speelt. Ja. Natuurlijk niet alleen voor Ajax, maar... Ja. Ja. Goed, Van der Laan luistert vaak op vrijdag. Dus die uh, neemt Hallo. dat mee in zijn overleg met de KNVB. Um, wat gaan wij doen? Voetbal zou wel passend zijn, hè? Gaat hij er nou net in? Lijkt, dat lijkt net, Frank. Nee, nee maar het, uh, uiteindelijk lijkt het toch ook weer van niet. Want Noordveld <laughs> heeft hem gewoon tegen zijn borst gedrukt. En dus blijft het voorlopig nog even 2-1 voor Herenveen uh, in uh, Zwolle. En Zwolle heeft heel veel de bal, maar uh, Zwolle is niet goed. Zwolle is al een hele tijd niet goed. In de, de Nederlandse divisie, ondanks het feit dat iedereen in het begin zei... Goh, wat is Zwolle toch ontzettend goed in die eerste vier competitierondes. Maar daarna is het uh, toch twaalf wedstrijden. En dat is toch al gauw een maandje of drie uh, rap minder geworden. Want uh, het combinatiespel, daar uh, past de tegenstander zich op aan. Heer de V doet dat uitstekend. Want die hebben nu in plaats van een rijtje van vier en daarvoor een rijtje van drie... twee rijtjes van vier neergezet. En dus wordt het nog ingewikkelder om er doorheen te voetballen. En dat is waar Zwolle iedere week mee te maken krijgt. En het uh, positiespel is leuk om naar te kijken als het lukt. Maar als het niet lukt, dan wordt het echt heel erg vervelend. Want dan gaat er tijdens zo'n aanval ontzettend veel mis. En Herenveen uh, heeft in die slotfase van de wedstrijd ook geleerd van die wedstrijd uh, van Ajax tegen Milaan. En dan wel uh, wat Milaan deed in die wedstrijd. Namelijk ontzettend veel op de grond liggen en geblesseerd zijn. En dan moet je naar je hoofd grijpen, want dan wordt de wedstrijd tenminste stilgelegd. Als je dan maar je enkel vastpakt, denkt de scheidsrechter het zal wel. Maar dus wordt er daar naar het gezicht gegrepen voor de tweede keer achter elkaar door Van La Parra die daar nu behandeld wordt op dit moment. En Heerenveen doet eigenlijk gewoon hetzelfde als wat Milan doet. Zoveel mogelijk de wedstrijd traineren om er maar voor te zorgen dat die 2-1 overwinning uiteindelijk over de streep getrokken wordt. Want Heerenveen heeft ook niet zo gek veel gewonnen. Zeker niet in uitwedstrijden. En Finn Bogason die heeft inmiddels 16 doelpunten gemaakt. Daarvan maakte hij er tot deze wedstrijd. Twee in uitwedstrijden. Dit, het totaal heeft hij dus keurig netjes verdubbeld. We kunnen verder, want Van La Parra staat nu buiten de lijnen. Dan kan de hoekschop genomen worden die nog op het programma stond. Die hoekschop wordt uiteindelijk een ingooi aan de rechterkant van het veld. Terwijl we in de absolute slotfase van de, de wedstrijd zitten. De laatste minuut officiële speeltijd loopt. En uh, Zwolle heeft uh, alsmaar meer haast gekregen van Polen. Met een ingooi op vijf meter van de achterlijn zo'n beetje. Hij kan het ver, dus staat iedereen ook een heel eind weg. Richting doelgebied gaat uh, die bal richting raad de jonge invaller die in de jeugd wel heel snel en doel, veel doelpunten maakt. Maar hier nog geen kans heeft gekregen. Maar als hij een kans krijgt is hij wel ontzettend gevaarlijk. Heb ik me laten vertellen. Maar vooralsnog <laughs> hebben we dat dus niet kunnen zien in de, dit duel. Lachman achterin bij Zwolle heeft de bal. Maar achterin is de hoogte van de middellijn. Dus dat is relatief. Bal wordt ingebracht in de richting van Broersen. Die ook voorin is gaan spelen. De centrale verdediger. Dus staat Lachman nu nog in zijn eentje achterin. En staat iedereen bij Zwolle verder voorin. En daar staat iedereen van Heerenveen. Vervolgens dan tussen. Dus uh, blijft het lastig. Bal eventjes terug naar Lachman. Nog een bal uh, naar voren proberen te jagen. Vier minuten komt erbij. Ik denk in die vier minuten gaat Zwolle geen goal meer maken. Want daarvoor hebben ze zoveel tijd nodig gehad om een kansje te krijgen. En uh, dat uh, lukt simpelweg veel te weinig. En dus lijkt het erop dat Heerenveen deze wedstrijd gaat winnen. De extra tijd loopt. Het is 2-1 voor de ploeg uit Heerenveen. Gaan we nog even naar Richard van der Maan. Nederland Montenegro die is bij het handbal. Yeah de tweede helft is in volle gang. Tien minuten zijn we bezig in Belgrado. En Nederland deed het in de eerste dertig minuten. Echt uitstekend het beste handbal dat ik tot nu toe van de ploeg heb gezien. Maar nu geeft Montenegro Europees kampioen. En in Londen ook de Olympische finale gespeeld. Even vol gas. En binnen tien minuten is eigenlijk uh, orde op zaken gesteld. Het staat op dit moment 19-19. Terwijl Martine Smeets nu moet scoren. Maar ze schiet vanuit de linkerhoek voorlangs. Ja, dit jonge Nederlandse team is vandaag super gretig. Het wil zo gaan. Graag eens een goede wedstrijd spelen tegen een sterke tegenstander. Maar het doet in dit duel in elk geval mee voor de winst. Vijf doelpunten verschil. Dan wordt Nederland tweede in de pool. Dat zie ik eigenlijk niet meer gebeuren omdat Montenegro heel anders in de tweede helft uh, is gaan spelen. Agressiever, scoort wat makkelijker de doelpunten. Maar het hoeft allemaal niet zo'n ramp te zijn voor Nederland. Want in de andere pool, en dat is belangrijk in groep B. Daar heeft zojuist Brazilië gewonnen van Denemarken. En Nederland eindigt als het niet met vijf verschil wint van Montenegro. Ik hoop dat je het allemaal nog kan volgen. Dan eindigt Nederland als vierde. En dan treft het Brazilië in de andere pool als nummer één. En de bondscoaches van Nederland die denken dat ze juist tegen Brazilië goed voor de dag kunnen komen in de achtste finales. Dat Nederland dan de meeste kans maakt om de kwartfinales van het WK te bereiken. En dat zou sensationeel zijn. Montenegro heeft voor het eerst in de wedstrijd een voorsprong genomen. Het staat 20-19. En we spelen nog 20 minuten in dit laatste poolduel in Servië. BNM Today zet een punt. Achter de week. Miley Cyrus? Miley Cyrus. <laughs> Miley Cyrus Wrecking Ball. Lijkt wel, lijkt wel, Heerlijk, je ja. Plaats in ja, nee, je kan, ook, kan, je kan ook overdrijven. <laughs> uh, nee, ik heb een beetje uit Engeland ermee gesleept. Althans, die zijn er niet, maar die heb ik op CD gebrand. Uh, en die, dat beetje Cherry Ghost. En daar heeft eigenlijk nog nooit volgens mij iemand van gehoord. Totdat ik het nummer zo meteen ga laten horen. wat, wat, wat ja. zij hebben geschreven. En waar een klein meisje onder de naam Birdie wereldwijd mee vandoor gegaan is. En dan heb ik het over People Help the People. En dat zegt me je misschien nog steeds niks. Maar als je het hoort zo meteen, denk ik, ja, oh, pff, dat liedje. En aangezien het volgende week toch drie van mijn serious request is... dacht ik, weet je wat, ik sluit het muzikaal af in stijl... met People Help the People van Cherry Ghost. Je moet horen hoe mooi dat is.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 Die was ook heel lief voor me. Ik haal het van de originele. People help the people. van Jerry Ghost. Aan tafel. Nog steeds entertainmentman en uh, hoofdredacteur van de Post Online. Mark Koster, Boris van der Ham, onze politieke man. En Melle Runderkamp, columnist en schrijver. Hey, Rolf. Ja. En Rolof. Ja. We gaan het hebben over lijstjes hè. Ja. Want elk jaar hoopt Nederland dat er weer eens wat anders op nummer 1 in de top 2000 staat. Iets leuks van Bob Dylan bijvoorbeeld. Oh. This is the real life. This is the... Of van die gezellige blinde man Andrea Bocelli. Right. Right. Of van Guns N' Roses. Really of er is nooit wat klassieks. Maar Nee. Het is gewoon weer Queen's Bohemian Rhapsody... dat tegen 12 op Oudjaarsavond gedraaid wordt. Voor de dertiende keer. Alleen Boudewijn de Groot en de Eagles... wisten zich sinds 1999 elk één keer te ontworstelen... aan de vloek van Freddie Mercury. Melle, wat had er moeten staan op een? Oh, uh, uh, ja, vind ik, echt, vind ik Zing het, on zing, vraag. Nou, dat doe ik sowieso niet. <laughs> uh, uh, ik, heb even, ik denk vandaag zou ik... Inspiration Information van Shuggy Otis zeggen. Ah, dat nee. is... Uh, ja, ja, ja, dat je vroeg de, het toch? Ja, je vroeg het. Ik ga naar Boris, die zegt altijd iets wat ik ken. No. Ja, precies. <lacht> Heel veel <is> smaak <lacht> heb ik. Thriller, thriller night. Gewoon van Michael, Jackson. Oh, Michael Jackson. Ja, ja, het zal vast ook wel oorspronkelijk van een Engels klein beentje geweest zijn. Ik weet het niet. Maar, maar, eh, maar, maar, daar, maar daarna is het gecoverd door Michael Jackson. <lacht> maar Ja, iets van Stilie Dan. Home at Last. Schitterend nummer. 1977. Ja. Ja, prachtig, prachtig <lachtig> nummer. Ja, goed. Man, hè. We gaan door met uh, de. En jij dan, Willemijn? Ja, ik heb er niet over nagedacht. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, nou, nou, iets mank, allemaal Of zo? Nee, man. Oh, nee, man. Nou, <laughs> Daar zie je me voor oh, aan, zeg. Uh, ga ik nu over nadenken. Kom, Rolf, hop, next. Hup, had niet Edward Snowden, niet Miley Cyrus, de Syrische leider Assad of president Obama. En zelfs niet de vaak genoemde voorzitter van het humanistisch verbond. Is time <laughs> person of the year geworden, maar deze dibbes. Fratelli, Sorelle... Goedemorgen. sera, Franciscus. Sera. Oh, zo leren we in mijn maat kennen. Met zijn focus op medeleven is de leider van de rooms katholieke Kerk een nieuwe stem voor het geweten geworden, vindt het Amerikaanse blad Time. En zo zie je maar dat je best beloond kunt worden voor middeleeuwse ideeën over de rol van de vrouw, abortus, euthanasie en homoseksualiteit. Als je dat maar verpakt in een sympathiek salsa-sausje. <lacht> moeten we wie is daar jou nog jou iets aan uh... toevoegen? <lacht> <lacht> ik dacht ik neem ook een stelling. Uh, wie is voor jou de person of the year, Boris? Van, van de wereld ja? of nee? van Nederland? Nou, van de wereld. Van de wereld. Wat jij wil. Uh, ach, uh, nou ja, van de, Nederland. De van pauze. Nederland. Arie Slop en Alexander Pechtold. Die hebben toch weer voor de dertiende duizendste keer hebben ze het kabinet proberen. De, uh, dat we niet nog een keer naar de verkiezingen moesten maar, en gaan. Maar als je dan moet kiezen, dus Arie of Alexander? Nou ja, omdat het zo flauw is om voor Alexander kiezen, kies ik dan voor Arie. Okay. Maar uh, uh, nee, ook voor Alexander. Ze doen dat gewoon samen. <laughs> dat is een slechte is ah, ah, dus. ah. ja. nee, dan, dan, dan Maak ik daar een mixje van, Buma? Vind ik leuk. AB's. Abba. Ja. ABBA? ABBA. ABBA. ABBA. ABBA. ABBA. Abba hebben dan. ABBA hebben dan the person dan... of the Year is Buma. Ja, in Nederland moet ja, ik politicus. Politicus. politicus, denk okay. ik dan, Dat was he? de vraag ja, of dat, dat werd mij gevraagd voor de uitzending. Ja. Ik vind Buma wel goed. Hij heeft het, lekker, het CDA ja. lekker teruggebracht, lekker populistisch. Hey, heel hoog met... op jouw lijstje stond dat is dan wel geen politicus. Van de, de Boer. Van de, de Boer, ja. Hallo mensen. Van de Boer is en en natuurlijk. Als ik met die man praat, kan ik geen kritische vragen stellen. Dat lukt me niet. Het is zo'n healthy gast. <laughs> Omdat, en ook met die Buma, het is een beetje een jaar van een nieuwe nuchterheid. En daar, die, zij ja, Buma, pas, Buma zij, is wel een komertje. Dat weet ik helemaal mee en, aan. En Frank de Boer bezig. ook. En die twee samen, dat moet een kabinet vormen. Goed. Ja. Melle, jouw persoonlijke nou, dier. Ja, ik begin heel Frank de Boer vind ik eigenlijk gewoon een hele goeie. Ik had nog ik zat met Zwarte Piet of Snowden, maar ik denk eigenlijk gewoon... Nee, ja. helemaal niet. zwarte de Boer is ook niet nee. Beatles, nee, maar door Frank de Boer is eigenlijk uh, eigenlijk, ja, eigenlijk veel beter. Jordi Hogeland. Jordi Hogeland. Nederlands kampioen. Oh. Nou, alle renden, de Nederlands kampioen wil rennen. En, en op... Willem-Alexander. In, in de top 2000 moet de live versie van The River op één. Vind het te cheesy. Ja, maar is wel heel goed. Ha, tijd op. Nee, wat Nee. de nee. <laughs> River... Ja, ik heb Pardon. van de week maar... nogal weer met kleine tranen in mijn ogen gezeten... toen Goodnight Saigon langs kwam. Want nou, ja. ja, is dat maar een de... ongelooflijk fantastisch gecomponeerde tekstueel ja, en muzikaal? Ik wil oh, ook het koningslied nog een Lening keer ja, is is een maar het, is, het, is, het heeft importantie nog steeds, dat nummer. Het is ongelooflijk. Maar wie heb jij dus ook wel eens even terug op terugkomen? Liegen over seks in de politiek? Tien jaar Casa Luna. Dat wordt gevierd met vijf feestelijke uitzendingen.